Bij drie bomaanslagen in Bagdad zijn 34 mensen omgekomen. De bommen gingen kort na elkaar af in een Sjiitische wijk van de Iraakse hoofdstad, onder meer op een markt en bij een moskee. Volgens de politie raken 82 mensen gewond. De autoriteiten denken dat Al-Qaeda achter de drie aanslagen in Bagdad zit.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 Zo waren eens even met een, uh, een echte singer-songwriter in deze uitzending van Alternative FM. En dat was Fabian de Dammers met All these Feelings. Uh, waarom uh, draai ik dit eventjes? Terwijl uh, vriend uh, Marcus ook uh, binnenkomt. Goed zo, kunnen we echt gaan beginnen. Maar goed, waarom draai ik dit? Dat heeft alles te maken met het feit dat er zaterdag een positief label festival is in Nijmegen. En daar worden een aantal thema's besproken van jongeren die iets hebben. En nou wil het een geval dat ik zelf, zei de gek, eh, ook achter iets eh, ben gekomen. Wat zeker eh, te maken heeft met het eh, festival namelijk. Dat ik een HSP ben. En wat wil dat zeggen? Een HSP, dat wil dus eh, het volgende zeggen. Dat eh, heeft eh, te maken met hoog sensitief persoon. En dat houdt in dat je dus wat meer, eh, ja, wat extra eh, prikkels eh, krijgt. En eh, dat je dus misschien wat dingen wat meer kan eh, aanvoelen van tevoren. En daar ging dit liedje dus min of meer ook over. Dus ja, het heeft uh, daar alles uh, mee te maken. Terwijl mijn beeldscherm nu wel erg uh, weer op, op zwart uh, vliegt. Terwijl ik uh, daar ook nog wat spullen in heb uh, staan. Ja, ik heb uh, gewoon uh, spullen uh, erin uh, zitten. Dat is lekker heel fijn uh, dit. Het is weer typisch CFM. Dat je dan weer ineens uh, allerlei uh, dingen, die, dingen die niet eens die werken. Dat, uh, dat, is, dat gaat ook altijd heel erg lekker hier. Uh, goed. Uh, welkom bij deze Alternative VM. Doet het inmiddels weer? Ja, fijn. Dus denk ik ook een beetje de staat van deze omroep. Weinig geld en uh, veel spullen. Maar goed. Uh, we zullen er even verder mee doen wat we ermee moeten doen. Uh, donderdag vandaag 23 juni en ik kijk tegen een witte muur op wat, dat, dat zal ongetwijfeld te maken hebben met. Uh, nou, wat zal, het, uh, wat zal het zijn? Dat heeft te maken, denk ik, met het aankomende gebeuren van het culinair Zandvoort. Dus veel vreten de komende week of komende weekend. En dan op die wijk staan, en dan kom je er ineens achter dat je weer een paar kilo's zwaarder bent geworden. Goede voornemens kunnen ook per 1 juli gaan. Ten slotte zit er alweer bijna een half jaar op. We gaan weer verder met uh, muziek, dat doen we met uh, nu uh, de echte alternatieve shitload die uh, dit programma eventjes uh, tot ons komt. Maar ja, ik, ik vond ook wel even dat ik oldix feelings van uh, Fabiana even moest uh, draaien, wat betreft uh, het verhaal positief label festival, waarin dus ook onderwerpen als ADHD en nog meer van uh, deze. Ja, eigenaardigheden zoals mensen die naar ons kijken. En ik zeg maar naar ons, want ja, tegenwoordig hoor ik ook bij de anders gestemden. Dus zo erg is het leven nou ook weer niet eerlijk gezegd. Wave Zero, ik zei het al. Die jongens hadden een tijdje terug al een album uitgebracht. Dit, dit is uh, Secure The Shadow en daar gaan we gewoon mee verder. Wat was dat toch even geweldig? Dit, uh, van dit, bandje, dit nieuwe bandje dat heet uh, Rarely Alive. En het nummer heet A Familiar Stranger. Ik geloof dat ze ook bij. Uh, Bekkerstein Pop uh, waren, toch? Uh... Ja. Je moet nadenken, maar je, volgens mij heb jij alleen maar bij het hoofdpodium uh, gehouden. En dan ook niet uh, even naar achteren. Waar, waar moesten ze staan? Op het oxypodium. Dus dat uh, kleinere tentje. Daar hebben ze gestaan, monkeurs. Ja, ja heb ik heb ze nog gemist. Gemist. Ja, ja, gemist. Ik denk ja. dat ik ze gemist ja, heb. Ja, ja dat Sorry. dacht ik wel. Dus, uh, uh, wie ook in dat kleine tintje heeft uh, gestaan... Uh, was uh, Suus de Groot. Die heeft er ook uh, gestaan. dus uh, Zeg je ook niks. Ja, ja dat wel. Die heb ik gezien, daar heb uh, ik zelfs foto's van. Ah, daar heb je foto's van. Oh, ja, oh. ja nou, tuurlijk. Dan. Goed, uh, ik zei al... Uh, we hebben er alweer een aantal gehad. Uh, Wave Zero met uh, Secure the Shadow... Ook hier geweest in de uitzendingen trouwens. Dus wat dat er gaat uh, is dat wel heel erg leuk. En uh, ja, daarachter hoorde je dus Rarely Alive, Familiar Stranger. Yep. Bent waar ik mee bezig ben om ze hier naar toe te krijgen. Dan heb ik nog een andere vraag. Het, het wil maar niet vlotten met die pagina op Facebook die we hebben. Dus ja. uh, er zit al, als ik nou hoor, uh, vraag of er mensen zitten te luisteren, zeg, uh, we, hebben, we hebben een aantal vriendjes en vriendinnetjes uitgenodigd. We hebben een eigen pagina, Alternative FM op Facebook. Er zijn nog drie dappere lieden die dat, uh, die dat hebben gedaan. Uh, Gunther Irmer van We Cook With Fire. Die heeft Kijk. ons, daar hebben we wat aan. Willem van der Kooi van uh, Excused. Dus die gaan we zo direct ook draaien. Want dat, uh, dat, dat verdient wel. En Bert Hekman, dat is de bassist. Zeg ik het goed? Bassist of uh, nou, gitarist van Against All Us. Dus die horen die er zeker in straks. Dus, uh, dus die, die, die, in, in ieder geval een paar mensen die meedoen. Ja, die, die, die, worden, die worden sowieso gedraaid. De rest uh, wordt uh, gewoon, uh, nou ja... Gewoon in de bal gedaan. Want ik vind uh, eerlijk gezegd dat, dat we na een week hadden we er toch op minstens, denk ik, 20 moeten hebben. En dat is dus niet gelukt. Nee, ja, ik, ik, ik had ook meer Ik ja. ben er al een beetje pissig. Dus uh, waar, dan heb ik wel zoiets van waar doen we het dan uiteindelijk voor? Voor de katten. Komt of zo Of, uh, of, of is, het, uh, is het gewoon van nou, het is de pagina, maar uh, en, uh, we geloven het wel. Ja, maar klikken kost niks. Klikken? Nee, precies. Nou ja, klikken kost niks. Als je, <laughs> als je klikt, dan uh, ben je een soort uh, vervelende klokkenluider, maar dan in een ander opzicht. Ja dan. Klikken. Het woord oh, klikken. Ja, dat ja, ja, klikken. Ja, ja. Ik bedoel eigenlijk klikken op een link. Ja, dat een dat klik dat op, link op link kost meestal. Ja, ja, ik heb het over dat andere klikken. ja Ik zie gelijk op een. Wordt grap Hè? Dus uh, als je dan toch gaat klikken Klik dan even lekker d op ons. Het is niet 3FM met het onderdeel niet nee, grappig Nee, nee, nee <laughs> Nee, nou maar goed uh, Vijf zijn er die het leuk vinden Waaronder wij twee ja, Dat uh, ja. is omdat wij het uh, programma natuurlijk doen Dus uh, vandaar Vier vrienden vinden dit leuk Nou wie zijn die vier vrienden dan? Dat zijn die vier vrienden. Dat zijn die vier vrienden dus. Uh, en er zijn er één, twee... Ja, dat zijn er, nou, dat zijn er dus uh, vier. vier. En vijf, me, vijf mensen die vinden het leuk. En dat... Uh, dat, uh, dat Including dat van, you. Dat ben ik dus zelf. Uh, goed. Uh, vorige week hebben wij daar een playlist op gezet. Dus wil je weten wat er uh, op staat... Dan zou ik uh, zeggen... Ga kijken op de... De site van, uh, van of op onze pagina van Facebook, Alternative. Ja, en die is, die is dan wel dertig keer bekeken. Dus als mensen al naar onze pagina komen dat voor die Facebook, voor zo'n playlist, klik dan, dan meteen ja, even. Ja, play, playlist. Nou, het staat erop, hè. Huppatee, wat hebben we gespeeld vorige week? Nou, Palalalaka, de Executioner, gaan we vandaag Klopje, ook weer popje. gewoon inderdaad Ja, twee keer zelfs. Uh, ja. uh, twee opnames, we hebben er één hier live eventjes uh, lopen knippen. Dat is Eufraat, dat is uh, op jouw verzoek uh, geweest. Ja. Uh, maar goed, uh, er zitten er zit er toch wel een aantal uh, Skits on Lloyd Die, gaan, die, gaan, die jongens die wil ik ook toch wel uh, In deze uh, programma hebben wat, wat, het gaat. Dus, wat dat er gaat uh, Zullen we er zoveel mogelijk aan doen Om hier uh, mensen aan het Ja, uh, om een airplay te geven Een platform bieden, zomaar zo gezegd Ja We gaan verder met uh, muziek Want uh, de, we zitten nu een beetje, geloof ik, in de luchtledige te kletsen uh, de, de Wat was het? De credits heb ik. hebben we klaarstaan, toch? Ja Paranoia heet het nummer. Daar ga je nu naar luisteren. Got I've got a box full of speak. A hand full of food. A pit full of cocaine. Enough to make you go inside. Oh no self-control. No limitation Far. Three, days paranoia, three days of paranoia. Three days of paranoia. Three days of paranoia. Three days of insanity. Sunday, summer with society. Under pressure, much variety. Isolation comes so easily. An invitation for insanity Dat was hem. <laughs> ja, voordat je het weet is het in één keer stil. Maar goed, we gaan uh, gelijk uh, verder met uh, de afspraak. Is afspraak. Omdat Bert Hekman onze pagina leuk vindt, vindt automatisch ook meteen. En dan bent het wel uh, erg leuk. Here's a castle race. En. Ja, ja, ik zit weer niet op te letten. Dat, dat heb ik nu bij de tweede. Maar ik nou, wist, nou, nou is ja, het nou nog van jouw plaat. Dat nou, nou was, het, dan en was dan het inderdaad dan... mijn plaat. En daar heb ik weer ook oh, niet op zitten letten. Find the Flame van Against the Lords. Nou wordt het echt plaatje, plaatje. Maar dat, dat is echt niet, niet de bedoeling hoor. Willen, ja. We willen nu proberen een doorstart te uh, maken. Gaan we gaan nu echt uh, proberen om echt een doorstart uh, te maken. Ja? Uh, ja Durf het we, aan? Ja uh, Dat gaan we gewoon, uh, gaan we gewoon doen. Wie kookt? Wie fire was dat? Uh, of Easted? Nieuw, ja, en, en was hier, maar... Ja, ze waren hier, ooit, ooit, ooit waren ooit. ze hier, maar dat was uh, vorig jaar geloof ik ergens een keer. Uh, nu uh, is dit een versie die ze dus vorig jaar hebben opgenomen, ja bij ons in de studio. Dat was gelijk ook meteen afgelopen wat betreft uh, het uh, bezoek van bandjes en het spelen erin. Ja, Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo.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 I'm looking for the love of my. in the house. Hello, everybody. We waren heel blij dat we hier mogen spelen. En uh, we gaan afsluiten met een dikke, dikke hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. of the night van Bees Noir en uh, daarvoor Excused met Automobiel en daarvoor We Cook We Fire met Hello Hello. Sowieso hebben we dus nu gewoon uh, de fans hebben gedraaid. Dus ja, al die mensen die uh, nu nog niet op deze pagina hebben gereageerd. Ja, had je maar aan moeten melden. Dat is heel erg jammer. Maar uh, we zullen toch nog wel een enig onderscheid uh, gaan maken voor de mensen die hier ook geweest zijn. Daadwerkelijk geweest zijn en nog niet gereageerd, Want die hebben dan nog weer net een streepje voor voor die mensen die nog niet geweest zijn. Dus, hey? zo, ja, dat... zo werkt dat nu eenmaal. Nou, uh, dan ga ik eventjes uh, iets anders doen. Uh, we begonnen deze uitzending met een echte singer-songwriter, Fabiana Dammers, met All These Feelings. Maar dat had te maken met het feit dat er aanstaande zaterdag een positief labelfestival is. Ik zei het al, dat heeft, uh, dat heeft te maken met, met jongeren die, uh, iets, uh, waar iets aan is. Tenminste, zelf bekijkt de buitenwacht uh, er tegenaan. Anders... Anders uh, tegen uh, andere mensen aankijken. Omdat het misschien dat je anders bent. En nou ja, ben ik uh, toevallig deze week achtergekomen dat ik zelf waarschijnlijk ook anders ben. Dus dat schept een band met uh, al die mensen die anders zijn. Want dan hoor ik bij die groep van anders. Zo, hey? so, uh, als je het nog een beetje kan volgen. En ik uh, heb uh, dus een beetje het idee van wat gaat dat nou inhouden? Dus ik ben ook razend nieuwsgierig naar de uh, zaterdag. Maar mijn mailbox uh, klepperde vanmiddag nog uh, van een uh, gedicht uh, daarover. Dan ben ik in de allergouwigheid uh, dat, uh, dat gedicht vergeten. Maar ik uh, beloof in ieder geval dat ik zondag nog een keer dat nummer Oldies Feelings van uh, Fabiana Dammers uh, ga draaien. Maar dan uh, met dat gedicht wat ik in de mailbox heb uh, gekregen. Dus, uh, dus maak je daar nou ook maar niet druk om over singer-songwriters uh, gesproken. Want dan maak ik een leuk bruggetje. Dan kom ik uit bij een dame die al op een zondagmiddag is geweest om haar eigen favoriete muziek. Plus hetgeen wat ze al gemaakt had uh, bij ons uh, op de radio te laten horen. Dat is Ghana. Uh, vorig jaar was ze nog kwartfinaliste bij de Grote Prijs van Nederland. Bij de singer Songwriters. Maar deze week kwam ineens het blijde bericht dat er iets uh, op de bandcamp was verschenen. Leuk, denk je? Ik ga hem uh, Willem hebben. Ik wil hem downloaden. Kost je een euro? En wat zegt ze de volgende dag? Ja, hij is nu gratis te downloaden. En voor al die mensen die een eurotje hebben betaald, die krijgen van mij bij het volgende optreden een drankje gratis. Ja. Nou ben ik nog niet uh, in staat geweest om bij uh, Ghana een, uh, een drankje te nuttigen bij een optreden. Maar ik weet niet wanneer dat ooit nog het geval zou zijn. In ieder geval, de nieuwe, het, nieuwe, het nieuwe ding wat ze gemaakt heeft, ik vind hem zo verschrikkelijk mooi. Dus ik denk, ja, dan moet ik hem toch gewoon ook draaien. En wat daar dan toch weer uit voortgekomen is, van het een en het ander, van ja, ik ben, dat is wel lekker dat je mij dus wel hebt laten betalen en de rest niet, is wel dat zij dus 17 juli, dus schrijf dat maar alvast op in de agenda op zondag 17 juli, in de Boulevard. dat is het zusterprogramma van dit Alternative FM, krijgen we uh, bezoek van Ghana en dan gaat ze dus ook gewoon dat nummer ook spelen hier op de radio. Nou, Marcus is een uh, man uh, die heeft uh, wondervingers, dus die, uh, die kan dat uh, wel, uh, wel aan. Want ik bedoel, als jij goede opnames uh, van Sue The Night hebt uh, gemaakt, dan moet dat toch uh, <laughs> wel goed komen. Hoe zijn die uh, opnames van uh, Alex Hemerskerk eigenlijk van uh, afgelopen zondag? Ja, het is echt iemand voor een condensatormicrofoon. Die had ik niet. Die ja, had je niet? Dus het klinkt, het, het klinkt wat dun. Ja. Maar ik denk dat ik er wel wat van weet te maken. Toch wel? Ja. Oh, dus... het, niet, niet super, maar in wat moet nog wel uitzendbaar zijn. Uh, dus moeten een condensatormicrofoon de volgende keer hebben? Nou ja, je hebt artiesten die zingen gewoon een beetje heel erg zacht. En dat ja, werkt ja, ja, ja. beter als je de juiste microfoon voor ze houdt. Ja, juist, juist. En heb jij die toevallig? Nee, helaas niet. Oh, dus dan moeten we gewoon op zoek naar een condensatormicrofoon. Het staat op mijn verlanglijst, maar helaas heb ik hem niet. Oké, okay. nou dat is duidelijk. Dus, uh, dus ben je ook nog iemand... Ik denk dat het met Ganna uh, wel geen probleem is. Want die heeft best wel een strot. Vaak de... hebben ze ook zelf wel een microfoon. Alleen hadden we moeten vragen of ze meenemen. menen. Nou goed, dan uh, zal ik dat nog even aan, uh, aan Ghana even vragen. Of ze toevallig een condensatormicrofoon heeft uh, liggen. Want nee, dan, als uh, zij hem ze... gebruikt hè. Gewoon ja, ja, dat is makkelijkst uh, het makkelijkste bij wat Vaak goed. nemen ze wel wat mee. Uh, dat is goed, hij gaat vragen. Uh, duidelijk, uh, over Ganna dus uh, gesproken. Hier is het dus, Syrup and Rain. Dat is haar nieuwste single. En laten we daar eens gewoon gezellig naar luisteren. van Tenminste, nou benauwd. In de positieve zin. Wat vond jij er eigenlijk van? Ik Klink, vond het wel mooi. Klinkt toch, he? ja? Ja. Ik, uh, ik, ik kan niet anders zeggen dat, uh, dat wij uh, hier danig van onder de indruk zijn. Ghana heet ze. Uh, officieel helemaal Ghana van het Riet. Komt uit uh, Zwolle oorspronkelijk. Maar ze woont in Amsterdam. En dit is het nieuwe werkje wat uh, op de bandcamp van haar terug te vinden is. En ik, en Marcus dus ook. Wij vinden dit uh, al heel erg leuk. Misschien dat we hem uh, nog wel eens een paar keren ook hier in Alternative FM uh, gedraaid. Maar uh, hou er in ieder geval rekening mee dat hij meer op de zondag uh, gaat uh, zitten dan op de donderdagavond. En dat heeft alles te maken dat dit wat meer het wat stevige gedeelte van, uh, van het uh, gebeuren is. En donderdag is het uh, wat meer de sophisticated uh, verhaal. Volgende week zijn we er niet. Want dan is er uh, nog een uh, aflevering van... De grote prijs van Nederland, Bitterzoet, daar speelt het zich af. En daar zit één bekende, namelijk Suus de Groot, Suus Knight, die speelt dan uh, daar uh, in Bitterzoet. En de rest, dat uh, moet ik dan nog even allemaal uh, opsnorren. En er is uh, trouwens morgen in uh, de kwartfinale uh, in uh, het paard van Troje. En dan is er zaterdag ook de Rock Alternative. Dus die mensen die uh, van het wat uh, echt van uh, het stevige werk, die kunnen dan daar terecht. Tot aan het nieuws. Uh, ik heb begrepen dat hun, uh, hun album in 16 dagen tijd uh, op, uh, erop staat. Dat hebben we 16 draaidagen gedaan, maar het staat erop. En tot aan het nieuws gaan we lekker uh, deze van de uh, Cosmic Carnival uh, draaien. Het uh, nummer gaat totaal anders uh, horen op de cd. Het uh, gaat anders uh, klinken. Maar dit is uh, nog uh, de oude versie. De Green Light. Tot aan het nieuws van 9 uur. Tot zo. Starts flashing Run before your old age Starts petting Down to the ground Or you'll be making no more sound